In my hand Ending unplanned Staring at the blank page Before you open up the dirty the dirt.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 In Oekraïne zijn alle ogen vandaag gericht op het parlement... dat in een extra zitting praat over de politieke crisis in het land. Ook een paar toezeggingen die president Yanukovych gisteravond deed komen aan bod. Zo wil hij de omstreden wet intrekken die het recht op demonstraties beperkt. Waarschijnlijk vinden de betogers de beloftes niet genoeg. Zij willen dat de Oekraïnse president aftreedt. De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven moeten meer investeren... in de integratie van Roemenen en Bulgaren... Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Nu Roemeense en Bulgaarse arbeiders hier zonder beperkingen mogen werken... kunnen dezelfde problemen ontstaan als in het verleden... met Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. Volgens de Raad is het belangrijk dat nieuwkomers... hier niet werkloos thuis komen te zitten. Philips heeft vorig jaar bijna 1,2 miljard euro winst geboekt. Een jaar eerder werd er nog 30 miljoen verlies geleden, Onder meer door een Europese boek...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 Het weer op een enkele plek in het binnenland kan het glad zijn door bevriezing. In de loop van de ochtend in het zuidwesten en westen soms regen, in het oosten en noordoosten meer kans op zon. Het wordt vandaag ongeveer 5 graden. Morgen meer wind. Het wordt dan iets kouder. Dit was het enor. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. Er zitten nog weinig verrassingen tussen. Op de A1 richting Amsterdam voor Muidenberg 4 en voor het knooppunt Diemen ook 4 kilometer. De A6 Lelystad-Muiden voor het knooppunt Muidenberg 4 en op de A7 Horenzaandam 5 kilometer voor het knooppunt Zaandam. Aansluitend ook 5 kilometer op de A8 richting Amsterdam en op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Badhoeverdorp 7. 7 kilometer op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Rewijk en Nieuwebrug. Het komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A20, hoek van Holland-Gouda voor het knooppunt op plein 4. En 7 kilometer op de A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Utrecht-Noord. Tot zover de verkeersinvloed.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 Van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag bij CFM. Dit is van uh, Sila BD Fotion. Dat was Pacer. Het is acht minuten over twee. Inderdaad, een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zondag. Goedemiddag, luisteraars en hallo Willem van Dissen. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo ben je een beetje wakker. Ja, zeker wel uh, op deze mooie zondag. Mooie zondag. Wij hebben niet zoveel last van de kou. Hè. Dat valt gelukkig uh, nog mee. Ja, daar valt uh, reuze mee hier. Het is een uh, graadje of. Uh... Wat is het? Vijf, uh, zes hier? Zes, ja. En uh, jij vertelde dat het in het noorden ja. min zeven was vanmorgen. Ja, om negen uur was het in uh, Nieuwe Bertha was het, uh, min 7 en de gevoelstemperatuur. Nog belangrijker uh, natuurlijk. Min vijftien. Min vijftien graden. In het noorden dus uh, heel veel last van de kou en van IJssel en van sneeuw. Ja, met gevolgen ook uh, voor, voor het voetbal. ja. Dus, want we, de wedstrijd van vanmiddag uh, die gepland stond om half drie. FC Groningen tegen FC Twente, die is afgelast. Afgelast vanwege te veel ijs, sneeuw op het veld. Maar de rest van de wedstrijden gaan gewoon door in de eredivisie En houden we uiteraard voor je in de gaten bij Stanford op zondag. Wat gaan we voor de rest nog meer doen? Nou, we gaan uh, met Joop van Hesse uh, bellen. Die is uh, actief uh, in de sporthal met basketbal en handbal, begreep ik van jou. Ja, klopt. Uh, verder gaan we natuurlijk weer een uh, bezoekje brengen... aan de huisartbeurs en de negenmaandenbeurs. Gezellig. <laughs> uh, wat er uh, verder nog voorbij komt, uh, de agenda. Het uh, dier van de week gaan we nog even een keer in de etalage zetten. En misschien wel weer een uh, gedicht. Ho, ik ben heel benieuwd of er weer een gedicht gaat komen om uh, kwart voor vijf. Dat gaan we afwachten. Als ik op een gegeven moment heel veel zie schrijven... dan weet ik van, er komt weer een gedicht aan, Willem. Ja, Geweldig. voorlopig is de inspiratie nog niet aanwezig. Nog niet aanwezig, nou ja. Vanmiddag tussen 2 en 5. uiteraard ook heel veel gezellige muziek... bij Zandvoort op zondag. En mocht jij een plaats willen horen bij ons... laat het dan weten via de Facebook-site van ZFM. Vraag jouw plaats aan bij het bericht, zeg maar... waar wij dit programma bij aankondigen vanmiddag tussen 2 en 5. En als je mee bent, natuurlijk met alle plezier voor je. Als je Brian Nederlands wilde horen, hoef je daar niet meer op te reageren. Want hier is hij met Here I Am. Here I am. This is me. There's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am. It's just me and you. Tonight we make our dreams come true. It's the night. keuze van mijn collega Willem van deze op de zondagmiddag bij CFM. Lekker warm in de studio aan de Tolweg. Tina, joh de Brian Adams en zijn mooie single Here I Am. En hier is Ellen Clark. Old papa, sit down.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 En nog steeds enorm trots op onze eigen Ellen Clark, Willem. Heeft hij niet ook een tegeltje verdiend? In ja, Sofort? zeker wel. Ja, ja, hij staat op een van de tegeltjes. Als hij nog zichtbaar is, in ieder geval. Je weet het maar nooit. Joh, de Vader en Friend. Het plaatje wat hij samen met zijn vader. een aantal jaren geleden maakte. Aankomende dinsdag heeft de gemeente een speciale bijeenkomst. in het raadhuis van idee tot uitvoering. Ja, en de, van idee tot uitvoering. En het gaat uh, met name om het. Uh, Ver Verblijfstoerisme te stimuleren. Dat is een avond uh, die door de gemeente georganiseerd wordt. Uh, vindt plaats in het uh, gemeentehuis, in de raadzaal. Uh, en dat begint om acht uur. En iedereen is daar welkom met ideeën en om die daar uh, ja, naar voren te brengen. Heeft u een idee voor het uh, toerisme in Zandvoort? En u zoekt daarbij ondersteuning? Hey, dan kunt u daar ook uh, terecht... Uh, de gemeente stimuleert, verbindt en ondersteunt waar mogelijk... zodat de ideeën uiteindelijk uh, kunnen worden uitgevoerd. Oké, okay, ja, ze beginnen met een paar voorbeelden... en hopen dat ze daarna de ideeën gaan borrelen, Willem. Ja. Borrelen. Borrelen. Daar op <laughs> nou ja, ik weet uh, in ieder geval wie er wel aanwezig is onder andere. Dat is uh, Jaap Kopen van CFM. En die... Ja, onze verslaggever Jaap Kopen die uh, gaat uh, daar uh, interviews afnemen. En die gaan wij uh, volgende week, uh, volgend weekend, uh, zaterdag, uh, gaan we die laten horen hier. Dus zamforters met goede ideeën meld je aankomende dinsdag. Van idee tot uitvoering vanaf 8 uur in de raadzaal van het raadhuis. En wie weet, misschien word je dan nog wel geïnterviewd door Jaap Koper. En hoor je je eigen ideeën zaterdag, dus volgende week zaterdag, langskomen tussen 2 en 5. We gaan eens even omhoog kijken met Nick en Simon. Na een lange vol, klim jij weer uit de dam. fa un po' paura finché qualcosa cambierà finché nessuno ci darà Con i giorni d'amanti e in mente un'illusione. Door siamo fatti così. Guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo. Un mondo meno duro. Als uh, Albert-Jan nou bij zou zijn, Willem, dan zou hij zeggen... pizza! Pizza! <lacht> ja, de pizza-liefhebber bij uh, uitstek, uh, Albert-Jan Vos. Maar uh, ja, die is vandaag niet. Uh, ik doe het gezellig uh, met jou tot aan vijf uh, uur radio maken. Hè, daar hebben we het dan over. Ja, nee, laat geen voorwaardingen. Iros Ramazzotti en Terra Promessa, hoor je. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden in de eredivisie... die dit weekend inmiddels ja. gespeeld zijn. Ja, dat zijn er al een uh, flink aantal uh, geweest. Er staat er nog maar één op het uh, programma vanmiddag. Ja, dat valt een beetje tegen, hè? Ja, Groningen afgezegd uh, natuurlijk. Ja, Albert Jan is er niet, dan Groningen niet spelen. Precies. Maar inmiddels al wel gespeeld. Uh, vrijdagavond is de eerste wedstrijd uh, gespeeld. Het was Heracles uh, tegen RKC. En dat werd uh, 2-1 voor Heracles. Oké, okay, dan gaan we kijken naar de wedstrijden van uh, afgelopen zaterdag. Van gisteren dus. We beginnen met ADO Den Haag. Zij speelde gisteren tegen Feyenoord. Eindstand van die wedstrijd. Zeer verrassend. 3-2. Ja, mooi voor ADO. De laatste plaats uh, verlaten. Ook gespeeld werd... Uh, NAC uh, Breda tegen FC Utrecht. En ook wel een uh, verrassende winnaar eigenlijk. Uh, NAC die won met 1-0. Nee, nee, nee. Zeg je niet helemaal goed, hoor. Oh, ro ro ro ro Roda JC. Jc ja. Roda JC tegen okay, FC Utrecht. Ja. Oh. <laughs> ja, dat is uh, 1-1-0 geworden. Ja. Klopt, hè? Uh, ja, Roda JC Utrecht 1-0. Oké, okay, dan gaan we naar NAC Breda tegen Pek De eindstand van die wedstrijd 1-2. Ja, en in Eindhoven hadden we PSV tegen AZ. Gewonnen door PSV met 1-0. Kijk, daar houden wij van. En dan uh, zijn er vandaag inmiddels al een uh, tweetal wedstrijden gespeeld. Als eerste Vitesse tegen NEC. Eindstand van die wedstrijd 1 tegen 1. Ja, en in goede doen. Uh, de laatste week is uh, SC Cambuur. Ook vandaag wonnen ze weer de Friese derby uh, zelfs. Uh, ze wonnen met 3-1 van Heerenveen. En zo dadelijk om half drie gaat de wedstrijd van vandaag beginnen. We hebben het natuurlijk over de wedstrijd van Ajax. Zij spelen vandaag uit tegen Coet Eagles. Ja. En die andere wedstrijd, die is dus afgelast. Ja, en Ajax... Uh... Blij met het uh, resultaat van Feyenoord en Vitesse uh, winnen en ze staan uh, bovenaan. Dat denk ik ook wel, ja. Wij gaan door met de muziek en zodra gaan we kijken... Van, uh, wat het weer de komende dagen uh, gaat doen. En of wij ook die kou gaan krijgen die ze nou in het noorden hebben. Of misschien wel in Hamburg hebben, je weet het maar nooit. Over Hamburg gesproken, hier is Winter in Hamburg. Frank Boeja. zouden wij bijna het wereldweerbericht moeten gaan doen uh, zo, zo meteen. Maar dat doen we niet. Jorgen Winter in Hamburg, de single van Frank Boeien... brengt ons inderdaad wel bij het CFM Weerbericht voor de komende dagen. De dag Weerbericht. Want Willem, we hebben het er uh, aan het begin van dit programma al over gehad... van uh, Zandvoort op zondag. Het is behoorlijk koud in het uh, noorden van het land. min 7 graden, gevoelstemperatuur min 15... En wat gaat ons te wachten staan de komende dagen? Ja, ja het noorden van het land, hoeven we hoeven niet helemaal naar Hamburg uh, voor de winter. Bij ons uh, blijft het nog een beetje kwakkelen. Vandaag uh, gaat de buienkans weer toenemen, later vandaag, dag. Vanavond ook nog. Morgen uh, af en toe een zonnetje, maar het draait toch uh, vooral om de buien. De wind komt nog steeds uit het zuidwesten dan. En die is duidelijk aanwezig uh, met uh, windstoten tot... 80 kilometer per uur aan toe. De temperatuur morgen ook weer 5 tot 6 graden. Morgenavond uh, misschien nog een bui. Uh, dinsdag blijft het droog. Uh, met wat uh, wolkenvelden en ook enkele opklaringen. De wind nog steeds uit zuidelijke richtingen. Dinsdag ook nog wolkenvelden en een zonnetje. In de nacht na woensdag draait de wind naar het oosten. En dan komt de aanvuur uh, van koude luchtopgang. Oh jee. De temperatuur daalt in de nacht. Uh, naar water rond het uh, vriespunt. Uh, woensdag overdag nog een uh, matige... krachtige oostelijke wind. De temperatuur wordt niet hoger dan een graad of twee... maar door die oosterwind uh, is de gevoelstemperatuur... enkele graden lager. Dus het wordt uh, fris. Donderdag uh, komen we misschien helemaal niet meer uh, boven nul uit hier. En dan ook nog... Uh, dan gaat wel de wind afnemen. Dus dan de gevoelstemperatuur uh, is niet meer zo erg koud. Dan. En dan in de nacht daar... Uh, Vrijdag draait de wind alweer naar het zuiden. Dus gaat de temperatuur weer iets oplopen? Of de winter blijft, moeten we afwachten. Hij gaat zich in ieder geval uh, zich laten zien uh, eind van de week. Oké, okay, dus de komende dagen hebben we wel een uh, sjaal en handschoenen nodig, Willem. Ja, en een pet. En een pit. Natuurlijk niet vergeten, hè? als je een kale knikker hebt... dan heb je de pit nodig. <laughs> Jazeker. Je moet alles uh, beschermen. Nou, dat was het weer van uh, Rico. Wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl of kijk op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Vier En hier zijn de Beatles.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 you eruit op de zondagmiddag bij CFM met de single van de Beatles, Jordan Hey Judes. En ik weet dat ik iemand in Beverwijk daar enorm blij mee gemaakt heb gemaakt. Dat is collega Ruud Jals, Je hoort hem elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag tussen 12 en 2 met zijn eigen programma CFM Plus. Dan heel veel gauw en andere lekkere muziek tussen 12 en 2 bij CFM. En natuurlijk heel veel lokale informatie. Hè? Hij houdt je gewoon op de hoogte van alles wat er in en om Zandvoort gebeurt. Zo dadelijk gaan we contact opnemen met Joveness op deze zondagmiddag. De Zondag van CFM met nu Rob de Nijs. Ons heel even stil 5 vijf uur, hoor. Tot vijf uur wel. Yo, dit is hier wel van Rob de Rijs. We zongen lekker mee in de studio van CFM met Zondag. En daarmee is het bijna kwart voor drie geworden. Op de zondagmiddag is hij ook weer beschikbaar voor ons Joop van Is. Goedemiddag, Joop. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, wij gaan het vanmiddag lekker met jou hebben over de sporten. En als eerste het zaalhockey. Ja, nou, we kunnen het ook over eten hebben natuurlijk, maar... Ja. Sorry. Um, ja, de zaalhockeydames van uh, de Stanford's -so hockeyclub... de -so hockeyclub... die uh, konden gisteren kampioen worden van de zaalcompetitie. Nou, steekt het een beetje raar in elkaar, want... Uh, uh, er spelen allerlei types door elkaar heen Naast de concurrenten dat zijn Hik en Mira Twee hele grote clubs uh, Studentenclubs En uh, Hik wilde per se kampioen worden Maar had één wedstrijd verloren En Zandvoort had nog niks verloren Maar één gelijk gespeeld dat was dan tegen Hick. Dus uh, ja, gisteren was dan de dag van de waarheid. Uh, normaal gesproken wordt uh, hockey op zondag gespeeld, ook zaalhockey. Maar uh, gisteren moesten de dames aan de bak en uh, dat ging eigenlijk niet goed tegen Hick. Hick, uh, uh, dat waren van die strebers, die wilden graag uh, per se zaalkampioen worden. Het team was normaal tegen spelen speelt al vier klassen hoger dan Zandvoort op het veld. Dat is nogal wat erop. En uh, om zeker te zijn dat ze van Zandvoort zouden winnen... heeft Hick gisteren een ploeg afgestuurd... Uh, met allemaal jonge meiden die nog veel hoger spelen. En er was voor Zandvoort geen oude aan. Zandvoort dat heeft, uh, uh, is eigenlijk een vriendinnenclub. Draait hartstikke leuk, we gaat het verder niet om. Maar hij speelt op het veld zesde klasse. En dat is een onderbond. En dat stelt eigenlijk qua uh, tophockey niet zo gek veel voor. Maar het is wel gezellig en ze winnen een Dus dat was belangrijk. Hick uh, ja, ging eigenlijk over Zandvoort heen. Um, gedurende de wedstrijd kon Zandvoer die één keer tot scoren komen en Hick had er al 6 achter liggen toen het laatste fluitje ging. Dus toen stonden ze eigenlijk gelijk met Hick. Zandvoer moest daarna tegen Mira, de nummer 3 en het is ook niet mis hoor, denk erom nou, Zandvoer was blijkbaar uh, zo geschrokken van de, die, die 6-0 nederlaag tegen Hick, dat ze konden tegen, tegen Mira niks meer uh, voor elkaar krijgen en die, um, die verloor ze dan ook helaas met de 6-1. Dus in één middag Eén doelpunt gescoord, dat is te weinig. Hieruit volgt, dat, uh, want Hikker kreeg het ook wel moeilijk... dat eigenlijk nu twee ploegen bovenaan staan... met hetzelfde aantal wedstrijdpunten. Maar, uh, uh, even kijken waar ik... Hicke heeft uh, plus 43 doelpunten. Want die hebben de allereerste wedstrijd gewonnen met 20-0. Dat is nogal wat. Uh, dat was tegen Pinoquet. Daar heeft Zandvoort ook van gewonnen, maar met veel minder. En dan... Uh, uh, Zandvoort heeft plus 39. Ja, dat betekent dus dat eigenlijk... als de als normale regelgeving volgt... Dat, uh, dat Zandvoort geen kampioen is geworden. Maar uh, wel ik. De dames die hebben dat... Uh... Die hebben dat gewoon opgelost door te, te zeggen: Wij zijn de morele kampioenen. En die hebben gisteren nog een feestje gevierd. Maar prettig is natuurlijk alles wat het zo moet gaan. Dat er niets ingeschreven kan worden met vaste teams, vind ik een beetje raar. Dat druist tegen mijn sportiviteitsgevoel in. En uh, nou, dat zat er toch wel hoog in, eigenlijk. Maar ja, het is niet anders. Soms wordt het, uh, ja, het blijft wel bovenaan staan, maar geen kampioen. En die gaan uh, over uh, drie, vier weken gaan ze weer naar buiten toe. En dat zal een hele nieuwe competitie worden. Uh, ik ben benieuwd bij wie ze worden ingedeeld. Ze dus gaan naar een soort van overgangsklasse toe. Promotieklasse noemen ze dat geloof ik. En uh, ja, dan moeten we weer een examen de buiten spelen... voordat het seizoen uh, 2013-2014 is afgelopen. Rob. En dat is weer over een poosje. Oké, okay, nou in ieder geval, uh, ja, de dames hebben dus uh, Ruimschoots verloren van Hik. Nou, jij zei het al, een, ja. beetje, een beetje oneerlijke wedstrijd was het. Als je dan in, in één keer veel uh, betere spelers uh, opstelt dan normaal gesproken. Ja, duidelijk, ja. ja, ja, ja. Ik, ik, ik, kan, ik kan er niet goed tegen hoor, ik vind het een beetje zielig eigenlijk. Zo moet ik het zeggen, ik vind het zielig. Het is, uh, het is niet normaal dat zoiets gebeurt. Uh, ja, het, het is gebeurd in ieder geval. Uh, de gedane zaken nemen geen keer. Maar toch weer een geweldige prestatie van de Salvoortse dames, Joop. Ja, zeker. Zeker, ja, zeker. daar mogen ze ja, trots op zijn. Ja, ja. Ja, ja. ja het, is het, kijk, het is ook niet het hele team. Want samen wordt met vier veldspelers en een keeper gespeeld. Dus je hebt niet op uh, 13, 14, 14 mei aan de kant zitten. Dus je hebt al een, een selectie eruit. Ja, en uh, dan moet het ook wel lekker even klikken. Nou, dat klikte dus. Maar ja, als je dan tegen een team moet gaan spelen... dat in feite veel hoger moet spelen... ja, dan uh, is het niet leuk. Oké, okay, dankjewel Joop voor uh, dit moment. En uh, in het uur van Zalvoortse... Uh, voor het op zondag ga je weer bellen. En dan over de sporten handbal en basketbal. Jazeker. Yes, Tot meteen Joop. Dankjewel What voor dit part, moment. Sorry. Een lekkere gouden oude voor je nu. Hier is Dave Barry en Little Things. Little things that you do make me glad. I'm in love with you. Little things that you say make me glad.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 Zijn hem de kleine dingen die het hem doen, hè, zullen we maar zeggen. Elke donderdagavond tussen 10 en 12. Dan hoor je tussen neppen vloed bij CFM. Gepresenteerd door collega Cheryl Duif. Wil je allemaal hele mooie rustige platen langskomen. En deze had daar ook zomaar in gekund. in zijn gewoon van donderdagavond. Lia Sayre, hier is de Archit Roads. Tell the truth, it's really such a sad affair. Standing here, waiting in the cold. Laten weer eens terug te horen op de radio. Je uit de jaren 80 de single van Leo Sayer. Dat was Archer Roads. Nou, gisteren hebben we er al wat promotie aangegeven, Willem. De huishoudbeurs komt er weer aan. En de 9 beurs natuurlijk, hè? Niet ja, te vergeten. Ja, ja, zeker. De huishoudbeurs in de RAI in Amsterdam... van 15 tot en met 23 februari. De laatste vier dagen is daar ook de 9 beurs. Gisteren hadden we al de actie voor de eerste beller. Twee kaarten. Was je nou gisteren te laat? Kan je het vandaag weer proberen? We hebben er nog een paar. I may not always love you. But long as there are stars of love you. You never need to doubt it.